Vissen. Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Kelpen-Oler in Limburg is op een cocoenbedrijf het vogelgriepvirus vastgesteld. Alle 42.000 cocoenen worden vandaag geruimd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Er geldt sinds middernacht in een zone van drie kilometer... rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee-eieren en pluimveemest. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte. In zeer zeldzame gevallen raken mensen besmet met het virus.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 Op de kermis van Horen is een jongen van 17 doodgestoken. De kermis liep net ten einde toen de jongen werd gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat de jongen onwel was geworden... maar later bleek dat hij was neergestoken. De jongen overleed in het ziekenhuis. De politie heeft een 15-jarige verdachte uit zwaag opgepakt. Over de toedracht van de steekpartij in Horen is niets bekend. In het zuidoosten van Colombia hebben varkrebellen elf militairen gedood. Dit is het grootste verlies voor het Colombiaanse leger sinds oktober vorig jaar... toen twintig militairen in gevechten met varkrebellen omkwamen. Vorige maand beloofde de linkse guerrillabeweging beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd. Erwin Koeman is voor de rest van het seizoen trainer van FC Eindhoven. Hij vervangt bij de club Ernest Faber, die afgelopen week naar PSV vertrok. FC Eindhoven presteerde het seizoen boven verwachting... en staat in de Jupiler League op de derde plaats. Erwin Koeman heeft onder meer Feyenoord en FC Utrecht getraind. Dan het weer bewolkt en enkele buien. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal.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 Uit, luk! Goedemorgen, het is 18 maart 2012, iets na 6 uur, en je luistert naar 47 op Radio 1. Volgens de 47 buisken regent het in Zeeland en ook in Twente is er wat regen. En volgens mijn eigen weerapplicatie op mijn smartphone is het nu 9,1 graden hier. 9 jaar geleden begon de oorlog in Irak, ook Nederland deed daar aan mee. En BNN University hier, Wieke Eschendal, die sprak met Anke, die werd op haar 21ste uitgezonden. Nathalie gaat op zoek naar een spannender uitgaansleven. En René, die kijkt alvast naar de zomer en solliciteert op een baan als lifeguard. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Nu eerst de voetbalweek van afgelopen week. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 18 maart 2012. De lente staat op de drempel. Weer een week die achter ons ligt. De week waar Fred Rutte PSV achter zich liet... en Philip Cocu en Faber de honneurs waarnemen. De week waar Arjan Robbe en Klaas-Jan Huntelaar... op het Europese podium hun kunnen lieten zien... De week waar drie Nederlandse ploegen in de Europa League actief waren. Twee haakten af, één ging door. De week waar Diederik Samson de nieuwe partijleider van de P van de A werd. De week van het tragisch busongeluk in Zwitserland waar volwassenen en kinderen jammerlijk om het leven kwamen. En Luc, de week waar de katholieke kerk voor de zoveelste maal weer in opspraak kwam... Het wordt steeds erger daar binnen die club voor gaan over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is voetbal. Uh, heel even net in het nieuws. Erwin Koeman, trainer van FC Eindhoven. Goede beslissing van, van Koeman? Uh, nou dat weet ik niet. Kijk, Erwin zit al een poosje zonder, uh, zonder werk. En uh, vorige week toen, toen uh, Rutte dus werd weggestuurd bij PSV uh, uh, kwam zijn naam. Dus... Uh, uh, die werd genoemd in verband met het eerste team van, van, uh, van PSV, in eerste instantie dan. Mm. Maar goed, uh, Faber die gaat nu naast Koku zetten op de bank en dan komt de positie dus bij Eindhoven vrij. Ja, of het een goede beslissing is, dat weet ik niet. Het gaat lekker met Eindhoven en Eindhoven is de satellietclub van PSV. Ja, het enige wat ik kan zeggen van, van, van uh, Erwin Koeman, prima vent, is een goede voetballer geweest. Maar ja, god, als trainer is het niet zo, uh, zo uh, soepeltjes gegaan. Hij heeft ook even in het buitenland gezeten. We weten wat daar gebeurt. Dus Feyenoord, ja, dat is ook een, een, uh, geen al te beste tijd. En ja, bij FC Utrecht is hij heel vroegtijdig vertrokken. Ik hoop dat hij het nu een beetje goed gaat doen. Ik vind het wel een sympathieke man altijd. Dus uh, zeker. het zou mooi zijn als hij, uh, als hij slaagt hier bij, uh, bij Eindhoven. Laten we het niet te lang over Eindhoven hebben. Laten we het eens een keertje gaan hebben. Over, uh, beginnen bij uh, Europa, want het was me het weekje wel, hè? Ja, het was me zeker een weekje. En met name, ik noemde die twee jongens al. Uh, ja, uh, Robben en, en, en Klaas Janjo. Ik... Uh, die hebben voortreffelijk gespeeld, die hebben goed gespeeld, die hebben formidabel gespeeld. Met name Robbio oh, en ja, om Klaas niet onder te... Ja, niet, niet, niet, niet om Klaas, hoor, want die heeft ook fantastisch gevoetbald. Ze hebben de fans genomen op FC 20 Maar goed, die twee jongens die, die, die, die zitten heel lekker in de vel in tegenstelling tot Wesley Sneijder. Want die is weer... Weer geblesseerd en ja, ik kijk toch met een schuine oog naar de bondscoach, waar mm. gaat Bert van Marwijk doen we zitten, ja heel kort naar het, naar het EK toe, het, het, het, het, het wordt heel moeilijk voor de bondscoach hoor, met name als je snapt wat ik bedoel hè, de positie Klaas-Jan van Persie en je hebt ja, een fantastisch spelende Robben ja dat is een heel moeilijk puzzeltje voor de bondscoach hoor. Ja, zeker weten. Uh, twee ploegen eruit, PSV, nou dat was wel te verwachten, Twente, dat is toch wel jammerlijk gegaan hè ook. Dat is heel, uh, heel jammerlijk gegaan. Kijk dat het daar een, een, een wedstrijd uh, zou worden met alles erop en eraan. En dat uh, Schalke, die, die, die uh, nog terugkeek. En met een geweldig publiek. Een uh, geweldig stadion. En, ja, we wisten allemaal dat het heel moeilijk zou worden, maar dat het zo allemaal zou gaan. Kortom, het was, het was te gek voor. Joh. Maar goed, uh, we hebben een mooie week achter de rug. Wat betreft mm. het voetbal en met name ook die wedstrijd in Engeland van Chelsea. Ja, dat ja. moet toch even gezegd worden. Want ja, dat was gewoon spektakel. Joh. Ja, dat was een, dat was een prachtige, prachtige... De dat was echt prachtig, he, was dat. Ja. ja, dat was een mooie wedstrijd. He. We hebben nu ook een heerlijke loting met als neusje van de Salem. Ja, AC Milan-Barcelona. Ja, dat, dat eh, is zeker. een van die twee, die, zal, die gaat door moeten gaan. Ja, dat ja, zal toch wel Barcelona worden, toch? Wat zeg je? Dat zal toch wel Barcelona worden? Ik denk, denk ik. het wel, ja. ik denk het wel. Maar goed, ja, onderschat de Rossenerie niet, hoor. Die, die, die spelen goed voetbal. Maar ja, men zegt tegenwoordig van... Of, ja, of wat me het anders zeggen. Het is een team met, ik wil niet zeggen, oude mannetjes. Maar het is toch een, een, een heel goed team. Het zit heel goed in elkaar. Maar ja, Barcelona is gewoon een topploe. Ja. Uh, AZ speelt tegen Valencia. Valencia. Um, ja, ik, ik zie het wel zitten. Er zijn kansen. Er ja. zijn zeker kansen. Kijk, AZ gaat lekker. Uh, Gert-Jan van heeft zijn team heel goed staan. Ook hier in, uh, uh, in Nederland. Die doet nog voorop mee, joh. Die doet mee voor de titel. Die doet mee voor de beker. Want we hebben dit, dit, dit, uh, deze week weer uh, de wedstrijden wat betreft... Uh, de nationale beker, maar goed. En ja, hij gaat door, joh. En ik heb hem de afgelopen week gehoord op de radio. Die man heeft goed, uh, zijn team heel goed op de rails, hoor. Uh -huh. En ja, waarom zou hij het niet door kunnen gaan? Ja, dat kan toch? Ja, zeker. Uh, de wedstrijden van vandaag. Want er uh, is gevoetbald al en uh, er wordt nog gevoetbald. Welke zijn dat? Ja, er is gevoetbald vrijdag. Vitas, die won van Heracles met 2-0. Luke, we hadden gisteravond een hele krappe overwinning... van de Rooms-Katholieke combinatie op de Graafschap 1-0. Maar goed, VVV tegen Nek, daar werd het. 02 Excelsior in Rotterdam won van Roda met 2-1. En vanmiddag staan er aardig wat wedstrijden op het programma. 1 in de residentie. ADO tegen Ajax. We hebben PSV tegen Geereveen. We hebben later op de middag AZ tegen NAC in Alkmaar. We hebben nog hier in de domstad de plaatselijke FC. Het geplaagde FC Utrecht van Jan Wouters tegen Groningen. Ik heb me laten vertellen. dat Het stadion is uitverkocht. Utrecht zal moeten... En Luc, daar komt hij in de grosvesten. Twente tegen Ronald Koeman en zijn mannen Twente Feyenoord. We staan lijnrecht tegenover elkaar, Ferdinand, vandaag. Ja, we staan <laughs> lijnrecht tegenover elkaar. Ik heb gisteravond al wat discussies gevoerd door naar de wedstrijd met mijn jongens. Maar goed, kijk, ik kan niet zeggen van het is een wedstrijd op zich. Ik hoop dat het een, een daar heb je Ajax uh, Feyenoord voor en uh, Feyenoord Ajax. Maar goed, mm. uh, dit. Ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Ik hoop dat Feyenoord wint. Ik weet dat het moeilijk uh, gaat worden voor Feyenoord. En ja, Twente na een, een, een behoorlijke wedstrijd tegen Schalke uit. Kortom, ik ga er vanmiddag voor zitten. Joh, en ik hoop op een hele mooie wedstrijd. Heel goed. We gaan sms'en als de wedstrijd is geweest. Dan, uh, en dan spreken we elkaar volgende week er nog even over. Zeker. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. En tot de volgende week. Dag. Nou.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 So I close my eyes and we'll look behind, moving on, moving on. So I close my eyes and the tears will clear. And then I feel no fear. And then I feel no. I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I Michael Kiwanuka en Hoem Again. Wekelijks een filmpje plaatsen over wat je hebt gedaan, waar je mee zit... of waar je in geïnteresseerd bent. Het is razend populair. Vloggen heet dat. Gistermiddag was er in Utrecht een bijeenkomst met alle bekende vloggers van Nederland. Omdat vloggen hip is. Deze week een overzicht van alle leuke vloggers. Kevin en Peter, oftewel The Creators Productions, maken korte, grappige films over dagelijkse ongemakken, verkooppraatjes en ridders. En zetten die dan weer op YouTube. Leuk feitje, de gasten zijn pas 15 en 18 jaar. The Creators Productions vloggen al vanaf 2005. En ondertussen hebben ze al 18.000 geabonneerden op hun kanaal. Nooit meer een filmpje huren, dus. Mijn naam is. Ik ben gewoon een guy man. Die niets wrong ik chased voor dagen door deze jongens. Ik weet niet wie ze zijn. Maar ik noem ze... Black Hunters. <laughs> nou, vloggen kan ook heel lucratief zijn. Neem bijvoorbeeld Dylan Hagens. Hij maakt sketches, korte, grappige, leuke filmpjes. En die waren zo goed dat hij werd gevraagd... om een commercial te maken om condooms te promoten. De zin zonder hoesje ga ik niet in je poesje, heeft hij bedacht. Het is trouwens ook erg populair. Maar liefst 31.000 mensen volgen hem op YouTube... En de ene keer heeft hij, heeft hij een eigen rijschool, de andere keer is hij weer een uh, brugger en gaat hij voor de eerste keer naar school. Realiteit, uh, tijd, realiteit, tijd. Beter bekend als Mert doet sketches. Als typetje Gataren Mokro zet hij mensen af als rijlesinstructeur door ze alles te leren behalve autorijden. Als Gerrit laat zien hoe zwaar de eerste schooldag is als je nog geen vrienden hebt. Hoi, ik ben Gerrit. Ik ben heel blij. Hoi, ik ben Gerrit en je kijkt niet naar mij. Hoi, ik ben Jerry. Hoi, ik ben Jerry. Hoi, ik ben Jerry. Had ik al gezegd dat ik Hoi, ik ben vandaag op mijn eerste schooldag. En ik ben op mijn vriendjes aan het wachten. Ze komen er op elk moment aan. Hé, hey, was goed. Hé, hey, ik zie je morgen weer, hè? Populaire vloggers dus hier in 4.7. Elke week krijg je in BNN University Backstage en kijk je achter de schermen... want dit programma wordt namelijk helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen ze eigenlijk allemaal? Feut Nathalie, die geeft je een update. BNN University Backstage. backstage. Hoi, dit is de BNN University Backstage-update van zondag 18 maart. Goedemorgen. Um, ik haal nog steeds elke dag koffie voor de hele redactie van BNN Today... Dan de volgende gaat lekker snel zo. René, die heeft een nieuwe taak gekregen vanaf vorige week. Zij is de vaste barvrouw geworden van Dead's Life bij Erik Kortoen. En dat is hard werken. En af en toe een beetje drankjes inschenken voor zangeres Lisa Hennigan bijvoorbeeld. Oké, okay, dat is over. ober. Ober. Eén. Eén. Graanjenever. Graan never. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Fantastic! Uh, Wel... Well, where's my gun? <laughs> where's my glass? <family? laughs> um, René, doe jij even een klein graaierneetje in zo'n potje, zo'n glas? Yeah, we'll oh, serve no. it, but I have to warn Maybe you. Maybe after the two are yeah, done. <laughs> dan kom je ook nog op de radio. Het kan slechter. En dan Wieke, de vaste rode lopervrouw van Been In Today. Zij mocht deze week naar het feest der feesten, het boekenbal. Schrijver Sliker, spuiten? <laughs> nee, we houden het netjes. Okay. Schrijver Bartjabot. Ja. Het thema van vanavond is vriendschap en andere ongemakken. En wie is voor jou een ongemak vanavond? Ja. Ik, ik, ik heb totaal niet verstaan wat je aan me vroeg, weet je dat? Wieke, hoe was het? Nou, ik mocht daarvoor nou naar For BNN Today naar het boekenbal toe en nou, daar heb ik altijd al een keer naartoe gewild. En ik mocht langs de rode loper alle schrijvers interviewen. En daarna mocht ik dus naar het boekenbal zelf, omdat ik uh, mijn deze had aangekleed en de dresscode man die vond mij uh, ja, goed genoeg. En ik vond het stiekem een beetje een sefeestje. Er was eigenlijk helemaal niemand dronken. En er werd ook niet heel veel gefleurd onderling. En ik dacht dat het typisch iets voor schrijvers was om dat te doen. Dus ik vond het een beetje tegenvallen. Maar ja, ik ben natuurlijk wel met het boeken wel geweest. Zo is het. En dan Dennis, arme Dennis. Hij ging deze week op zoek naar een dorpsgek in Dordrecht. Ridder Andries heet hij. En hij heeft iedereen in dat dorp gesproken. Iedereen kende hem. Maar geen spoor van die gek. Dus, nou, goed verhaal. Lekker kort. Oh ja, en dan moet ik ook nog even vertellen wat ik doe, hè. Nou, as we speak doe ik de regie van dit programma. Dus uh, ik ga maar even koffie halen voor Luc. Volgende week is er weer een nieuwe BNN Backstage. En kun je ons nou echt niet missen, check dan even bnmuniversity.nl... twitter.com slash BNM en like ons op Facebook. En nog een hele fijne dag. Hoi! Mm, koffie. Lekker. Pas zin in. Even kijken wat de trending is op Twitter op dit moment. Crashed ice is trending. Dat is die crazy spectaculaire schaatswedstrijd... waar je bij je wagenhalsen op schaatsen zo snel mogelijk... een parcours met heuvels en springschansen moet afleggen. Deze nacht werd de finale race gehouden in Canada... En die was live te bekijken via het internet. Limburg is ook uh, trending. Um, vraag je je af wat allemaal gebeurt vannacht? Nou, dus in Pro provincie Limburg is al de hele nacht trending topic op Twitter. Waarom? Dat komt dan vooral omdat veel mensen het hebben over de vogelgriep. Die is uitgebroken bij een pluimveebedrijf in de provincie. Maar ook gewoon omdat er zoveel mensen twitteren... dat ze in het mooie Limburg aanwezig zijn. En dat mag ook wel een keertje gezegd worden. Wel gek dat er zoveel mensen ineens in Limburg zijn. Hoor. Typisch. En gevaarlijk ook trouwens. En dan hebben we nog Justin Bieber, want paniek bij veel Justin Bieber-fans over de hele wereld. Via Twitter wordt namelijk het gerucht verspreid dat de eerste tien seconden van de nieuwe single van Justin Bieber zijn gelekt. Trouwens, het valt me op dat ik echt elke week berichten over Justin Bieber aan het voorlezen ben in deze rubriek. Maar goed, dat ze zeiden. Het nummer heet Boyfriend, oh jee. En de eerste tien seconden die klinken volgens dat internet dus zo. I just wasted 10 of your een Goede grap dus. Het fragment is gemaakt om Justin Bieber eens even goed in de maling te nemen. Nou, dat is gelukt. Wel jammer. Nu moeten de, de fans nog tot 26 maart wachten tot die nieuwe single uitkomt. Dan nog even de buierscan 4-7 Het regent in Zeeland in Twente en ook in het midden van het land. Kleren weer. We hebben al een klein beetje mogen proeven aan de lente. En wie weet komt dat volgende week weer terug. Voorlopig nog even een klein beetje koud, beetje regen. Wat gaan we aantrekken? Simone Weijnans, moderedacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Beginnen we bij de mannen of de vrouwen? Bij de vrouwen vandaag. Oké. Okay. Nou, je zei het al, de week begint een beetje treurig, maar later wordt het toch meer droge en zonnig. Lijkt mij een goede reden om de aloude trenchcoat weer uit de kast te trekken. Ik lange jas. Hem, uh, Ja, een lange jas. Ik zag hem zelf ook weer hangen in mijn kast. Ik dacht, hé, hey, die gaan we weer eens erbij pakken. Staat namelijk chic en is perfect voor tussenweer en redelijk regenbestendig. Dus dat is ook handig. En verder uh, wordt het, wat mij betreft, de week van het kraagje. Mm. De week van het kraagje. De week van het kraagje. Kraagjes zijn hip. Zorg dat je een uh, blouse aantrekt met een rond kraagje. Ronde kraagjes zijn uh, hip. Ik heb er zelf nu ook één aan, yes. zoals je ziet. Of koop een loskraagje die je om kunt knopen. Staat ook heel schattig op een sweater bijvoorbeeld, in roze. En eronder geen rokje, dacht ik. Na al die hysterie van de afgelopen week over rokjesdag. was geen rokjesdag. Nee. Geen rokjesdag. Oké, okay, nee. duidelijk, duidelijk. Gaan we gewoon lekker recalcitrant voor een broek. En dan graag een met bloemenprint. Lekker lentegevoel. En pumps eronder. Hoog, hoger, hoogst. En lak mag ook weer. Dat zagen we bij de nieuwe collectie van Marnie. De mannen? Ja, de mannen. Voor de heren is het tijd voor de versleten spijkerjas. Is het perfecte tussen-item. Nou, komt goed uit. Ik heb alleen maar versleten kleren, dus... Uh... <laughs> Precies, jij, jij bent klaar. Gaat overal bij. En de skinny broeken, die zijn een beetje voorbij. Dus eronder draag je een gewoon wat wijderzittende broek. of niet per se meteen hippie stijl, maar gewoon wat zittend, lekker los. Kies je voor een spijkerbroek. Zorg dan wel even dat hij in een contrasterende kleur is met je spijkerjasje. Dus... Of bijvoorbeeld een uh, grijze broek, een beetje die, uh, die anthracite kleur. Of heel erg donkerblauw, als je een uh, lichtblauw jasje draagt. Mm -hmm. en, nou, en andersom geldt natuurlijk hetzelfde. En daaronder doe je dan een uh, grijs t-shirt of wit met een beetje een verwassen look. En een veehals want ik ben tegen ronde halzen. Tegen ronde halzen? Ja, ik hou van uh, dus veehalsen. kraagjes en veehalsen. Kraagjes en veehalsen, dat wordt hem. En voor de mannen, uh, qua schoenen, felle kleuren. Ja, uh, ja. gewoon sneakers ook? Sneakers mag ook, uh, maar mag ook gewoon een, een iets netter schoen zijn. Er kan zijn. best veel, hè, met dit weertype? Ja, eigenlijk. zeker. Er ja. kan heel veel. Hier, hier kun je echt alle kanten wel. Dankjewel, Simone. Tot volgende week. Tot volgende week komende dinsdag is het alweer negen jaar geleden dat de oorlog in Irak begon. Veel soldaten kwamen niet meer terug of liepen ook een oorlogstrauma op. Zou ook Anke Dorpmans. Ze ging op haar 21ste vol enthousiasme op missie naar Irak. Maar toen ze terugkwam was er een hoop veranderd. Onze Wieke van BNN University ging bij haar thuis langs... om te zien wat voor een impact de uitzending op haar leven heeft gehad. Ik ik aan de keukentafel zitten? Mag ik uh, aan die kant zitten? Want ik wil graag met mijn rug tegen de muur zitten. En, uh... Waarom is dat? Nou, dan voel ik me veiliger. Dan kan er niet plotseling iets achter mij komen. En uh, dan kan ik voor me alles in de gaten houden wat er gebeurt. Zelfs in je eigen veilige keuken? Ja. Ja, ik moet alles kunnen overzien. Ik moet uh, kunnen zien wat er gebeurt en de deur in de gaten kunnen houden. En, uh, dat is zeker een gevolg van Irak. Uh, dat had ik daarvoor nooit. Ik ben Anke Dorpmans, ik ben 28 jaar en ik woon in Limburg in een klein plaatsje Balo. En uh, ik ben ex ja, militair geweest, dus ik ben nu veteraan. Ja, ik, ik merk nog wel in het dagelijkse leven, uh, heeft, mijn, heeft mijn PTSS nog wel invloed. Ik was altijd bang voor mensen met een, ja, een hoofddoek of een, een, een buitenlands uiterlijk. Want mijn reactie in eerste instantie is nog altijd van oké, okay, ik moet oppassen. En ik hou ze ook meer in de gaten. Maar dat ik denk, nou Anke, ga ze eerst met ze praten en kijk eens hoe ze zijn. Want dat klopt niet wat jij in je hoofd hebt. Maar dat blijft een, een constant gevecht. Dat is een gevoel, dat die angst. En dat ik denk, oh, dadelijk doen ze iets. En het is net zo, ik ben vorig jaar met een vriendin naar Turkije op vakantie geweest. En bij de vakantieboeken, dat zei ik, zei van, nou, mocht je niet willen of gaan, dan, dan moet je dat gewoon zeggen. En dat ik heel bewust zei, van, nou, ik wil wel naar dat land om, om die grens voor mij te verleggen. En uiteindelijk is me dat heel goed bevallen. Maar een, een ja, normaal iemand, om het zo maar te zeggen, die gaat gewoon zonder nadenken, gaat er op vakantie en denkt, oh, lekker vakantie. En ik zit daar en ik denk, jeetje, ik ben hier echt, ik doe het echt en ik blijf hier twee weken... En gaandeweg kom ik erachter, hé, hey, ze zijn helemaal niet zo eng. En uh, ze zijn niet verkeerd. Die dingen, dat, daarom merk ik van... Ik heb geen, geen normaal leven zoals iemand van 28 dat normaal zal hebben. Ik wilde vroeger, uh, nee, echt niet het leger. En ik was juist heel bang voor oorlog. En ik kon me ook niet voorstellen dat ik daar ooit in zou gaan. Mijn broertje wilde dat altijd, veel eerder dan ik. En uh, ja, hoe ik daar plotseling bij kwam, ik weet het niet. Ik wilde die uitdaging en wat anders. En ik wist ook niet goed wat ik, wat ik wilde worden. Dus toen zag ik dat foldertje en ik dacht, dat is het. Maar nee, geen diep gekoesterde droom. Maar dan ga je dus naar het leger. En is dat dan voor de spanning of voor de liefde voor het vaderland? of Wat is dat dan? Nee, ik ben echt het leger in gegaan om, om avontuur, maar ook om mensen te helpen. Omdat ik dat wel had van, ja, met uitzendingen kan je anderen helpen. En dat is wel een van mijn grote dromen nog steeds wat ik wil doen. En met allereerst ben je uitzonder naar Bosnië. En daarna ging je natuurlijk naar Irak. En dan hoor je dat je gaat. En wat denk je dan? Ik dacht, yes, <laughs> ik mag gaan. Ja, ik had echt zo van, nou, kom maar op. Tijd kon niet snel genoeg gaan. Ja. En dan kom je thuis bij je ouders en dan kom je de woonkamer binnen. En dan zeg je, pap, mam... Ik ga naar Irak. En dan? Ja, dan is het wel even stil. En heb je het met hen ook over de risico's gehad? Ja, met mijn vader niet zo heel veel. Maar met mijn moeder wel meer. En je hebt, Voordat je op uitzending gaat, krijg je ook een heel boekwerk... wat je in kan vullen van waar je verzekeringspapieren liggen. Uh, stel dat je komt te overlijden of je een militaire begrafenis wilt... of dat je gecrimeerd wil worden... Uh, ik had ook al de muziek opgeschreven en wie er uitgenodigd moest worden. Dus ik had alles wel, wel voorbereid. En uh, ook gezorgd dat ik een goede levensverzekering en die dingen had. Dus daar was ik, was ik heel bewust mee bezig. En dan merk je wel een heel groot verschil met je leeftijdsgenoten. Want die waren bezig met stappen, feesten, zuipen. En ik zat in één keer aan de dood te denken. Want ja, dat kon ook gebeuren. Het laatste wat ik dacht toen ik de deur uitstapte was... Jeetje nog één keer goed kijken, want als ik terugkom kunnen heel veel dingen veranderd zijn. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Goedemorgen. De aanval op Irak is begonnen. U kijkt naar een extra nieuwsuitzending van het RTL Nieuws. Als je als je land in Irak en daar sta je aan nou, we kwamen in Koeweit aan. Nou, dat, dat voelt zo bizar. Dat kan je bijna niet beschrijven. Want het is een totaal ander land. En ik weet nog dat ik daar stond en gewoon één grote zandbak zag. En dat ik dacht, oké, okay, waar ben ik nou in hemelsnaam terechtgekomen? Ik werkte uh, in het hospitaal. Op de eerste hulp en op de poli. Dus als er zware wonden kwamen, dan uh, moest ik daarmee helpen. Maar ook met kleine wondjes. En... We hadden heel veel, omdat er kiezers op het, stam, op het kamp lagen. Heel veel verstuikte enkels, omdat ze dan ergens vanaf sprongen of gewoon verstapten. Een paar keer, heel enkele keer een trauma gehad. Ja, en dan ja, moet je eigenlijk je echte werk doen. Maar dat was een trauma voor een, een auto-ongeluk, twee Britse militairen of drie. En toen had ik wel zo van, ja, nou doe ik echt waarvoor ik hier ben. Zijn jullie Irakezen echt als vijand? Of hoe moet, ik, hoe moet ik dat zien? Ja, het gaf een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant zie je ze niet als vijand. Want je bent daar om het land mee te helpen opbouwen met hun. Maar aan de andere kant ook wel, want je weet niet hoe ze reageren op militairen. Want sommigen die zijn er fel op tegen en anderen die juichen het juist toe. Dus daardoor krijg je een heel dubbel gevoel van... Ja, zijn we welkom of niet? En op zich het gebied waar wij zaten waren we redelijk welkom. Maar we hebben op een gegeven moment ook een raketaanval gehad. En dan vloog die over ons kamp heen. En dan, je hoort echt een fluitend geluid, hoor die echt over het kamp... en dan denk je zo'n hoor je kapot vallen En dan een paar seconden later hoor je het alarm afgaan. Dus op dat moment denk je, oké, okay, nou moet ik in actie komen. Dus ik pakte al mijn spullen en je gaat zo snel mogelijk naar de bunker. En daar... In die bunker is het afwachten. Je krijgt niks te horen, je weet niks. Je weet alleen, stel dat er zwaargewonden komen, dan hebben ze twee of drie teams gemaakt. Van oké, okay, is er één zwaargewonde, dan gaat team 1. 2, komt team 2 daarbij. En verder wachten dus, sommigen die hadden puzzelboekjes bij zich, maar we zaten er ook van uh, uh, rara, wat zie ik. Allemaal zo'n dingen te doen om een beetje de tijd te doden. En sommige die moesten blijven staan, anderen zitten. En dat wissel je dan weer af. Dus ja, je bent eigenlijk een beetje aan het, ja, het dolle. Of aan het dolle. Ja, je probeert er het beste van te maken. En we hadden bijvoorbeeld ook een jongen die was toevallig net jarig op dat moment. Ja, dan heb je wel zo'n bijzondere verjaardag, heb jij. Want we zitten wel in de bunker. Dus ja, het is, is eigenlijk heel bizar. Maar voor mezelf ging ik daar had ik wel op een gegeven moment van, nou, nou moet het knallen ophouden... want ja, de Nederlanders gaven ook wat, wat uh, uh, waarschuwingsknallen... maar je weet niet dat dat van, je, van de Nederlanders afkomt. Dus op een gegeven moment had ik wel zo van, nou, nou moet het gewoon ophouden. Het moet klaar zijn. Ik wil naar buiten, ik wil weten wat er gebeurt. En dat vond ik het ergste, die onwetendheid. Dat ik niet te horen kreeg van, oké, okay, dit of dat houdt dat in of zus of zo. Nee, je kan alleen maar zitten en wachten... En schaam je er wel eens voor dat je denkt... ja, ik heb helemaal niet in een vuurgever gezeten... en toch is het misgegaan met mij? Of Hoe voel je, je daar zelf over? Ik heb me wel heel lang geschaamd ervoor, ja. Nu ik denk ik sinds drie kwart jaar of sinds een jaar dat ik kan zeggen... nee, ik schaam me er niet meer voor. Maar daarvoor wel. Ik meed het ook echt om, om andere collega's of zo uh, te zien. Ja, heel veel collega's dat ik dacht... nee, dat wil ik niet, want... Ja, natuurlijk op highs of Facebook, dan lees je wat iedereen aan het doen is. En dat je denkt, ja, hoe kan dat nou? Dat mijn leven zo in puin lag en ligt soms. En hun gaan gewoon verder. Maar ja, ook dat weet je niet. Want je krijgt maar een heel klein stukje van iemands leven te zien. Maar ik heb me daar wel heel lang voor geschaamd. Ik ben er ook gewoon trots op dat ik, dat ik in het leger heb gezeten. En dat ik nu veteraan ben. Dus het is niet iets waar ik me voor schaam of... Uh, dat dat niet mag. Nee, het is een stuk van mij, een stuk van mijn leven. En dat zal het ook altijd blijven. Ik hoop, als ik ooit zelf kinderen krijg, dat ze een ander beroep kiezen. Maar mochten ze toch het leger in willen, ja, dan zal ik ze met duizend procent steunen.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 Ben Howard, keep your head up hier in uh, 4-7 op Radio 1. Het is vijf minuten over half 7 tijd voor het nieuws. Uh, met in onze Alicante-geboren Nederlander, Ivo Buigges Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. De restaurant in het dorpje Ribarroja neemt hele drastische maatregelen om de crisis te lijf te gaan. De eigenaar zet namelijk drie keer per week de vrouwen in om klanten te trekken. De naakte vrouwen serveren geen eten, maar lopen van tafel naar tafel om de gasten te groeten. En als de situatie het toelaat, schromen ze niet om op een tafel te klimmen om erop te dansen. De Spaanse horeca is het erg zwaar, maar volgens de eigenaar loopt het door de naakte dames weer storm in het restaurant. Vooral de modderworstelgevechten sloegen aan. Wel moest de eigenaar van de eetgelegenheid een speciale vergunning aanvragen bij de gemeente, en is het voor minderjarigen verboden om eten wanneer de grote señoritas optreden. De politie van het dorpje Altea heeft deze week een cannabisplantage met 6.400 marihuana planten en heeft daarbij vier mensen opgepakt. Opvallend is de link met Nederland. De, de bedoeling was dat de oogst met vrachtwagens naar Nederland zou worden gesmokkeld. De cannabiskas is een van de grootste ooit ontdekt in Spanje en een groot deel van de planten bereikt al een lengte van anderhalve meter met uitschieters van twee meter. Het echte vakantiegevoel van Alicante, zon, zee, strand, maar ook palmbomen doen een duit in het zakje. De palmbammen worden echter bedreigd door een plaag van rode kevers. Al heel veel palmeras, zoals ze in het Spaans worden genoemd, zijn aangetast en staan er bruin en levenloos bij, klaar om gekapt te worden. Dan een El tiempo, ofwel het weer. Hollands net weer in Alicante was het dit weekend. Het was bewolkt, het stormde en er viel regen. De zondagse paella moest dus binnen zijn huis worden opgegeten. Het 14 graden is het eigenlijk best wel koud voor de tijd van het jaar. De vooruitzichten voor deze week zijn wel wat gunstiger, meer zon. Ook al blijft de temperatuur met gemiddeld 16 graden wat aan de laagkant. Radio 1, het nieuws van Alicante. En volgende week is er opnieuw nieuws van Alicante. Ook hier in Nederland is het trouwens aan het regenen. In Zeeland vooral en ook in Twente. Grote plukken wolken met heel veel regen. Tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. De tweede man van de PVV wordt steeds eigenwijzer. Hij kon het binnenkort wel eens definitief verbruikt hebben bij Wilders als hij zo doorgaat. Eerst wilde hij al een jongere afdeling. Deze week opperde hij zelfs dat er bij de PVV misschien ook maar eens een lijsttrekkersverkiezing moet komen. Geen wonder, gezien de fantastische publiciteit die de PVDA daar de afgelopen weken mee had. Dit is dus de manier om het imago van je partij op te vijzelen. Niet één lijsttrekker, maar vijf. En die dan met elkaar in discussie laten gaan en daarin alle tv-programma's alle ruimte van de wereld voor krijgen. Als ze dat nou een beetje handige timing kunnen ze met deze tactiek in de eerstvolgende verkiezingen makkelijk de grootste worden. Gewoon weer zo'n lijsttrekkersverkiezing met alle aandacht van dien en de uitslag pas één dag voor de echte verkiezingen bekendmaken. Hoef je niet de hele tijd campagne te voeren tegen andere partijen. Maar dan kun je gewoon lekker met je fractiegenoten bij Paul en Witteman gaan staan. En het ergste dat kan gebeuren is dat je aanhangers op een andere PVDA stemmen. Maar ik denk niet dat Hero Brinkman het voor elkaar krijgt om dat ook bij de PVV te doen. Al was het maar omdat er daar geen leden zijn die hun stem kunnen uitbrengen. Wilders is de enige, en dat zou wel een ontzettende sukkel zijn als je op Hero Brinkman zou stemmen. Maar eerlijk is eerlijk, ik snap wel waarom Brinkman dat baantje ambieert. Als je dan toch ergens lijsttrekker moet worden, dan bij de PVV, want het is natuurlijk een luizenbaantje. Een paar keer per maand twitteren, af en toe op hoge toon een kamervraag stellen en verder gewoon nergens op reageren. Je hoeft niet naar de wereld draait door of ik hou van Holland... je hoeft geen interviews te geven of kritische vragen te beantwoorden. Je geeft Maurice de Hond gewoon zo nu en dan een bot om op te kluiven... en zelf blijf je binnenzitten om de peilingen te zien stijgen. Wilders zit helemaal niet te wachten op een discussie... over de koers van de partij of op andere kandidaten voor het leiderschap. Hij is nou juist bezig de PVV te minimaliseren. De enige momenten waarop het misgaat met zijn partij... zijn namelijk de momenten waarop andere PVV'ers hun mond open trekken of iemand op zijn bek slaan of rare mailtjes sturen. Wilders zou het liefst hebben dat zijn partij nog maar bestaat uit één Twitter-account en verder helemaal niks. Het is dus gedurfd waar Heerl Bringman mee bezig is. Hij wil de partij democratischer maken, de leider ter discussie stellen. Deze week had hij zelfs kritiek op het Polenmeldpunt, tot nu toe toch beschouwd als een van de hoogtepunten in het bestaan van de partij. Het kan niet anders of Bringman krijgt één deze dagen bezoek van een paar beveiligers van Wilders... die hem op vriendelijke, toch dringende toon zullen vragen zich koest te houden. Als hij zo doorgaat, dreigt de PVV namelijk nog eens een politieke partij te worden. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Benieuwd hoe lang het goed gaat. Die eigenwijze houding van Brinkman doet in elk geval heel erg denken... aan een geblondeerd VVD-lid, jaren geleden... dat ook zijn eigen gang ging en uiteindelijk uit de partij werd gezet. Misschien weet die wel hoe je Brinkman aan moet pakken. Als ik Wilders was, zou ik die ex-VVD even een belletje geven. Pieter spreekt. Je hoorde Pieter Derks ook elke vrijdag te zien in De Wereld Draait Door... en natuurlijk... Als eerste hier bij ons in 4-7. En volgende week komt hij langs. Overvolle discotheken, zweetoksels in mijn gezicht... en mannen die per ongeluk in mijn billen knijpen. Ik ben het zat, dat standaard uitgaansleventje. Dus ik ga op zoek naar iets anders. Iets spannends, iets geheims. Of misschien wel iets illegaals. <middels> Good day, you have reached the reservations line of door 74. After the tone, you can leave your name, number, amount of people... and time you would like to visit. And we will get right back to you around 4 o'clock in the afternoon. We hope to see you tonight. Neem na de toon uw bericht op. Laat ik rustig beginnen bij een geheim barretje. Ik moet hier dus mijn nummer inspreken en dan pas hoor ik waar ik moet zijn. Het is eigenlijk geboren uit een, uit een andere cocktailbar En daar waren een paar dingen waar we ons een beetje aan stoorden. Uh, door de week zaten we een hele goede, leuke service gegaan, Dat mensen het heel uh, ja, leuk hadden en ontspannen. En mooi dat we mooie drankjes uh, maakten. Kwam het weekend: donderdag, vrijdag, zaterdag. En stond het vier rijen dik. Uh, voor de gemiddelde Nederlander is dat het idee van uh, gezelligheid. Gewoon vier rijen dik, nauwelijks ruimte om je te kunnen bewegen. En, uh, maar ja, wat doen mensen dan? Dan gaan ze gewoon bestellen wat, uh, wat ze altijd standaard al drinken. Dus als zij als ze al eenmaal uh, aan de beurt zijn. Een geheime bar dus, dat klinkt al spannend. En er blijken dus meer van die geheime plekjes te zijn. Ons concept van Speak Easy is in principe een, een diner op een geheime locatie in het centrum van Amsterdam. Mensen die bellen ons, die krijgen via via een telefoonnummer. En dat bellen ze om een reservering te maken. En dan vervolgens maken zij die reservering en krijgen ze een sms'je terug waar ze zich moeten melden op de tijd van de reservering. En zodra ze daar aanwezig zijn, bellen ze het nummer en wordt ze opgehaald door een host en via een steeg naar de, de locatie van het geheime restaurant gebracht. <tied> Merik Milan, jij bent een nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam... en je weet natuurlijk alles van het geheime uitgaansleven in de stad. Maar vind je nou ook dat die feestjes allemaal een beetje saai en mainstream zijn? Nou, wat ik wel heel erg vind, is dat er echt een schaalvergroting is. Dus dat uh, uh, er zijn heel veel plekken waar op heel veel verschillende manieren gedanst wordt... en dat het uh, uh, daardoor soms moeilijk is om uh, te onderscheiden waar nou de, echte, uh, de echt goede dingen gebeuren of dat je, weer, uh, dat je op een event staat waarbij het vrij veel hetzelfde is... dan wat er ergens anders ook gebeurt. Oké, okay, ik heb een idee. Ik ga gewoon zelf zo'n illegaal feestje geven. Niels van Invaders, hoi. Jij organiseert geheime, illegale feestjes... en dat doe je met een rugzak op je rug waar muziek uitkomt, hè? Ja. Waar moet ik beginnen? Nou, je moet beginnen met het uh, te bedenken... Uh, ...waar je het wil doen... Uh, ...wie je uit wil nodigen... ...en um, ja... ...eigenlijk is locatie het allerbelangrijkste... ...dat je een locatie zoekt... ...waar je terecht kan... Uh, ...ja, meestal doe je het dan s'nachts... ...daar ga ik dan even van uit... ...dus waar kan je s'nachts terecht... ...dat je geen bewoners in de buurt hebt... ...die kunnen gaan klagen... Um, ...wie nodig je uit... ...hoe moeten die daar komen... ...dus wat, uh, wat is er aan vervoer... Uh, als, er, als mensen met de auto komen, hoe zorg je dat er niet op, uh, opeens op een uh, op een gekke plek allemaal auto's staan die daar niet horen? Of um, het, ja, als mensen met de fiets komen, kan je zorgen dat de fietsen verspreid geparkeerd staan. Zodat als er toevallig iemand langs rijdt, of politie, of een security iemand, dat uh, het er niet anders uitziet dan normaal... Um, hoe doe je je stroomvoorziening? Want uh, voor een feestje tegenwoordig... Kijk, in Afrika was dat niet zo. Maar tegenwoordig uh, doe je toch wel, wel iets met stroom. Uh, dan moet je natuurlijk geluid en licht hebben. Um, verder zou ik gewoon één iemand aanwijzen die verantwoordelijk is. Of niet verantwoordelijk is. Maar in ieder geval de politie te woord staat als die komt. Uh, hoe doe je je uitnodigingen is ook belangrijk. Uh, het is wel zo dat uh, als je een publiek evenement maakt... Dus als je dat allemaal opengooit en op Facebook zet... ...hebben wij vorig jaar gemerkt, heb je binnen de kortste keren zoveel mensen die daarop afkomen. Dat, uh, ja, en voor de rest is het ook zo dat de politie natuurlijk ook wel op Facebook kijkt. Dus uh, als, je, als je dat wil voorkomen, dan kan je beter uh, of werken met een, uh, een mailinglist... Um, ...of gewoon uh, met sms'en. En, en um, ja, dan moet je bedenken hoe je het doet met drankjes. Het is zo dat... Uh, uh, de politie veel sneller feesten oprolt waar illegaal drank wordt verkocht. Uh, wat ontzettend belangrijk is, en dat kan ik niet genoeg, uh, kan ik niet genoeg op hameren, is dat je opruimt nadat je daar een feest hebt gegeven. Ja, voor de rest is het gewoon doen en ook niet, uh, niet al te bang zijn. Politie is over het algemeen, uh, zeker als, je, als jij vriendelijk bent en je zorgt dat je dat je verantwoordelijk met je omgeving en, uh, en zo omgaat. Uh, niet te veel overlast veroorzaakt, dan zijn ze vaak best wel vriendelijk terug. Ik zou zeggen, doen. <laughs> ja. Als jij uit alle plekken zou mogen kiezen, waar zou jij dan nog een keer echt heel graag een illegaal feestje willen geven? Dat is een goede vraag. Um, ik uh, heb gehoord dat er een vuurtoren-eiland is, uh, ergens in het ei, En dat daar uh, exploitatie voor wordt gezocht. Volgens dus mij heeft de gemeente nu een uh, prijsvraag uitgeschreven over... Ja, wat moeten we met dat eiland? Daar zou ik graag een keer een feestje willen geven. Een illegaal feestje op een onbewoond vuurtoreneiland. Waarom ook niet? Ik weet in ieder geval wel hoe het moet. Hoe dat verder afloopt, daar hoor je lekker helemaal niks over. Want het is natuurlijk niet voor niks een geheim feestje. Dan moeten wij binnenkort ook maar eens een keer een geheim feestje gaan organiseren. Een soort geheim 4-7 feestje. Wie weet binnenkort. Sinds deze week begint het eindelijk weer eens een keer... een beetje lekker warm te worden. Super chill natuurlijk, want dan wordt het weer tijd... voor terrasjes, korte broeken, zonnebrillen en ook strand. Onze verslaggever René is gek op strand... en wil ook dolgraag lifeguard worden. Helaas, voor haar kan dat niet zomaar, voor ons gelukkig maar. Want ze moet eerst deelnemen aan een, aan een selectiedag... voordat ze zich ook maar lifeguard, of in haar woorden... Baywatch chick mag gaan noemen. Of dat gaat lukken? De zwemtest die ik mag afnemen is niet ergens aan de mooie stranden in Nederland, nee. Het is uh, op het industrieterrein ergens in Amsterdam, het uh, Bad is het. Ik heb uh, mijn kleine rode sexy bikinietje wel meegenomen om echte Baywatch-chick te worden. Nou, nu nog hopen dat zij ook mij dat baantje willen geven. Willem gaat mij vandaag beoordelen en hij is van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En ik uh, moet vandaag twee belangrijke tests afleggen. Dat klopt. Ja, we hebben de zwemtest en de samenwerkingsopdracht. En uh, die mag je vandaag doen. En uh, waar gaan we mee beginnen? We beginnen met de samenwerkingsopdracht. En wat moet ik dan doen? Dan uh, moet je samenwerken in een team van 8, uh, 9 personen. En dan gaan we kijken of jij een beetje kan samenwerken en of je wat toevoegt in dat team. Maar we staan nu niet in het zwembad, we staan nu uh, buiten. <laughs> Voor het zwembad, wat gaan we dan buiten doen? <laughs> we gaan uh, een geblind vi geblindeerd vierkant maken. Nou, dat vierkant maken jullie met dat touw. Het touw is rondgeknoopt. Ik... Waarom krijg ik een maskertje? Nou ja, omdat je zometeen niks meer mag zien. Ja, echt kut. Niet. Je ziet niks nee, en je moet een bedoel vierkant bedoel maken. En er zijn drie ja, verschillende plannen. Ja. Laten we gewoon het touw naar rechts vieren met z'n allen. Dan komen we vanuit... is ook... nieuwe... Willem, de groepsopdracht zit er net op. We hebben onze maskertjes weer in mogen leveren. Hoe voel je dat het ging? Erg goed. Erg goed. Er werd af en toe niet zo goed naar je Luister, Dat is jammer. Nee. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo erg, want daarmee kunnen wij gewoon zien... als iemand met zo'n spel bezig is, dan wordt hij uit zijn, een beetje uit zijn element gehaald... dat hij hier aan het solliciteren is, en dan wordt hij weer zijn ware ik... en dan, ja. dan zien we des te beter hoe iemand in een, in een groep werkt. Laten we naar de volgende opdracht gaan. Is goed. Tijd voor het rode bikinietje. Ik ben nu in het zwembad. En het is echt een heel erg klein bad en het lijkt nog niet eens op een zee. Er zijn niet eens nep lichamen die je moet redden of zo... En... Ja, Iedereen ziet er allemaal heel sportief uit. Ik vraag me af of ik deze test ga doorstaan. Ik ben heel erg benieuwd wat ik moet doen. We zijn bij test 2 aangekomen en ik zie nu al dat ik de verkeerde kledingkeuze heb gemaakt. Ik zit in mijn zonnebaat bikinietje. Ja, de andere dames zijn inderdaad allemaal in badpak. Een sportbadpak inderdaad. Maar wat moet ik doen? Het is hier een 20 meter bad, dus je moet 20 baantjes zwemmen. Dan heb je 400 meter geswommen. En dan uh, is het voor jou te hopen dat je dat onder de 8 minuten hebt geswommen. Heb je nog tips voor me? Ja, uh, begin niet te hard. Heel veel mensen willen te snel beginnen. en zijn na 4, 5 baantjes al opgebrand. Uh, dus probeer dat zo lang mogelijk te doen. En probeer niet te veel dan te veel kracht met je benen te zetten. Nee, ben je er klaar voor? Nee. Oké, 3, 2, 1, start! Super. Op 3 minuten 20. Ik zit nu op 7 minuten 25. Mijn bikini gaat alle kanten op. Nou, een je nog een één. Dat valt tegen. Dat valt het tegen? Dat valt tegen, ja. Enorm. Je uh, moest nog, uh, nog zeven baantjes. Okay. En je zit nu op 8 minuten 12. Dat betekent niet dat ik het heb gehaald, of wel? Nee, dat betekent dat er nog wel wat getraind moet worden. Ah, oh, inderdaad zeg. Ja, en hoeveel, hoeveel meter heb ik nu in totaal gezwommen? Nou, je hebt, uh, in totaal heb je 13 keer 20 meter. Dus uh, dat is uh, 200 plus uh, nog eens 6, 260 meter. Oh, en dan is mijn drenkeling al lang verdronken. Die, uh, als die wat verder uit de kust heeft gelegen, dan is die inderdaad redelijk onder water nu, ja. Nou, Willem, het de red? kan ik eigenlijk nog maar één ding doen en dat is gewoon, ah, ja, het redtje. in ieder geval één iemand gered. Nou, dit deed je dan toch wel best goed. Ze leeft nog langer gelukkig, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, het is maar, misschien maar goed ook dat ze geen uh, lifeguard gaat worden, onze René. Afgelopen week werd bekend dat onze premier Mark Rutte wel degelijk mediatraining heeft gehad. Terwijl hij in het programma College Tour nog beweerde dat hij het nooit heeft gehad. Maar profiel onthulde welke mediatrainers Mark Rutte hebben gevormd zoals hij nu is. En dat heeft hem eigenlijk de hele week een beetje bezig gehouden. Dus we dachten, nou, daar moeten we het even over gaan hebben. Emma Robson is mediatrainer. Goedemorgen. Goedemorgen. En bij ons hier in de studio. Uh, ook politici uh, in, je, in je klantenkring? Niet op dit moment? Nee, nee niet op dit moment. Okay. Meer zaken, mensen eigenlijk. Een van de tips uh, die mediatrainer's altijd geven is... je moet eigenlijk in 15 seconden aan kunnen geven wat je doet. Precies. N nou, kom maar op. Mediatraining, wat is het? Oké, okay. zal ik jou een med mediatraining geven? Ja, graag, <laughs> graag. Oké. Okay. Um, je, je wilt bijvoorbeeld een, een, een politieke, politieke partij beginnen? Lijst-Luke. Ja? Oké. Okay. Uh, sorry, hoe heet, lijst heet lijst het? Lijst-Luke. Okay. lijst Ja. lijst Oké. Okay. Um, nou, waarom wil jij premier worden? Wat is jouw visie? Uh, ik denk dat ik het beter weet dan anderen. Okay. Dat vind ik niet zo specifiek. Nee? Want uh, mediatraining begint met het maken van een verhaal. Een goede boodschap. En dat ontwikkel je samen met iemand als, het, als, het, als, het, als je wil, hoeft niet. Je kan het helemaal in je eentje doen. Of je kan gewoon een externe adviseur vragen om dat te doen. Dus het is dus eigenlijk is mediatraining, want we, we horen dat veel. Hè? Altijd in, in de media zelf ook, dat mensen mediatraining hebben gehad. Maar eigenlijk is het dus gewoon het, het, het, het, het aanleren van hoe je moet omgaan met lastige vragen. Ja, ook. Maar ik zou beginnen met inhoud. Dus je moet goede inhoud hebben. Je moet een goede visie hebben. Je moet misschien een iets andere visie hebben. Anders ben je gewoon net als alle andere partijen in Nederland... Mm -hmm. Um, dus er moet iets nieuwsachtig zijn, denk ik. Nu was uh, Rutte die uh, was de gast bij uh, College Tour met Van Huis en die zei toen dit. je voor dat het niet zo is. Wat je dat is ook uh, even truc. Je kan ook iemand aanraken, dan lijkt het alsof je een vriendelijk antwoord gegeven. Dat is. Kijk. <laughs> of de arm pakken. Me bij de mediatraining heeft meneer Rutte dat geleerd. Nee, oprecht op heb ik niet gehad. Want niet. Dat heeft u ook gehad. Dat weet ik. Ik heb van al geen... iemand die u getraind heeft. <laughs> Serieus. Later <laughs> bleek hij, hij, hij wilde niet van uitkomen dat hij mediatraining heeft gehad. Waarom niet, denk je? Dat vind ik heel vreemd. is dus Net als Ella Vogelaar bijvoorbeeld, toen ze geïnterviewd, werd, werd ze helemaal stil toen iemand vroeg uh, hem hé, je hebt een PR-bedrijf ingeschakeld. Ja. Ik begrijp niet waarom ze gewoon niet zegt ja, klopt, en, ja. we krijgen goede advies. Is toch niet zo erg, toch ook? Nee, dat je je laat niet. trainen? Want uh, als jij bijvoorbeeld bij de kappen gaat zelfs... dan ga je misschien advies vragen. Ik bedoel, je kan advies vragen over zoveel dingen. Of niet? Het hangt ja. vanaf... Hoe doet Rutte het, vind je, in de media? Ik vind dat hij het heel goed doet. Omdat hij antwoord geeft om te beginnen, meestal. Hij is meer direct dan heel veel politici. Ja. Um, en hij komt natuurlijk over. En authentiek en, en overtuigend over. En ook... Een beetje grappig af ja. en toe. Ja, ja, veel lachen natuurlijk ook. Dat helpt denk ik ook wel, hè. goed humeur. We ja. hebben een, een premier die ook gehad die dat iets minder deed. Premier Balkenende was echt de koning in het niet beantwoorden van vragen. Luister even mee, vraag 1. Meneer Balkenende, we hebben het vanavond al een paar keer gezegd. Hè, deze verkiezingen gaan bij uitstek over de economie. Welke drie partijencoalitie is wat u betreft het beste voor onze economie? En u dacht dat ik dat hier ging zeggen? Ja. Het is een goede vraag, maar ik ga over de antwoorden. Ik zal dit erover zeggen. Als wij Nederland door deze moeilijke periode heen loodsen... dan zul je de moed moeten hebben om te hervormen, te hervormen... om de zaak financieel op orde te krijgen. En dan moet je niet een beleid kiezen waarin je de zaken vooruitschuift, schuift... zoals de PvdA doet, of kilstaneert als de VVD. Maar meneer dus de... CDA liefst zo groot mogelijk. En doet iets goed hier? Niet zo erg eigenlijk. Want hij komt wel tot zijn conclusie, maar na 20 seconden of zoiets. Hij had het, het, had sterker geweest, het was weer sterker geweest als hij meteen zijn conclusie had gezegd: CDA, liefst het grootst. Ja, ja. Dus hij moet meteen antwoord geven eigenlijk? Peter, ja. ja. ja. Net als een kop in de krant, zeggen maar, we altijd. Maar het is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Stel, ik krijg met mijn lijst, Luc: Krijg ik de vraag: Waarom moet ik op jou stemmen? Wat moet ik dan antwoorden? Um, dat, dat is dan jouw visie. En wat, wat maakt jou anders? Dat is precies die boodschap die je hebt ontwikkeld al. Ja, okay, je weet het? De, ja, ja oké. Okay, het gaat om maar, voorbereiding. Ja, maar dan, maar dan zeggen ze, tenminste, zeggen ze, dat, dat zou ik dan zeggen tegen. tegen, tegen bijvoorbeeld, nu met die Partij, partij van de Arbeid uh, uh, debatten, had je twee mensen die, ja, die dachten natuurlijk hetzelfde. Dus die zeiden ook hetzelfde. Maar dan zeggen ze: ja, wat is dan het verschil tussen jullie twee? Nou, er moet een verschil zijn. Uh, anders, <laughs> anders eigenlijk hebben ze geen plek, vind ik. Ja. We hebben nog dezelfde vraag van Balkenende. Geeft hij het volgende antwoord op? Maar ik ja. noemde een driepartijpolitie. Weet u het? Ik weet welke partijen willen hervormen. Ik heb ook aangegeven dat je soms ook een doorslaap. En waar mij nu om gaat, is dat wij een beleid voeren dat Nederland sterker maakt. Dat banen worden gecreëerd. Dat we de overheidsfinanciën op orde krijgen. Dat is de agenda wat om gaat. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen als straks op 9 juni... Welke drie partijen, meneer Balken? U kijkt zo lief. Ja, dit was een klassieketje, geloof ik. Wat ging hier mis? Nou, um, hij heeft zijn boodschap uh, uh, verteld. Uh, maar eigenlijk, hij had, het, hij had gewoon uh, de vraag moeten beantwoorden om te beginnen. Anders krijg je alsmaar diezelfde vraag terug. Mm -hmm. Dus natuurlijk heeft die dame dezelfde vraag gesteld. En um, hij had op dat moment moeten zeggen... CDA het liefst het grootste of zoiets. Ja, ja, ja. Dus dat was zijn antwoord. Wie doet het goed nu in de media, op Rutte um, um, um, um, Even denken. Ik vind Samson best goed. Ja? Ja. Want? Ik vind hem heel direct en dat geeft een soort eerlijk gevoel. Ja. Hey, we verbergt niks, of hoop ik. Tenminste. <laughs> ja. Ed Ankers is ook in de studio. Die presenteert zo meteen. Dit is de zondag. Ook politicus geweest. Ja. Uh, mediatraining gehad? Uh, nee. nee. Ja. Toen ik bij de AO ging werken. Ja, <laughs> Lekker op tijd. Ja. ja, ja, ja, nee, ja. Geen media training gehad. gehad. En bekoor, ja. Ik was een, beetje een meer keertje omgaan? op de mediaacademie geweest voor een workshop of zo, maar... Ja. Ja. Maar het was allemaal van nature voor de rest. Ja, ja, ja natuurtalent. Ja. <laughs> Emma Robson, dankjewel voor je komst. En ja. uh, de uitleg voor de mediatraining. Ik denk dat Lijst Luc nog wel een tijdje gaat duren, vermoed ik ja. zo. Dat uh... oh, heb ik wel hele goede ideeën. Eerst, je je boodschap. Eerst mijn boodschap maar eens keer bedenken, inderdaad. Dank voor je komst. Zometeen dit is de zondag. Wat hebben jullie in jullie programma? Ja, uh, Stef Bos. Oh, mooi. Wat zou ik verder zeggen? Nou ja, uh, dat, uh, dat, uh, daar kun je makkelijker nu mee voor Hij is op dit moment uh, de technicus nee. aan het enthousiast maken over een trappemonium wat hij in Hilversum heeft gekocht. Ik zei, joh, ik vind het interessant, maar ik moet even zeggen dat je komt. Maar dat wordt een mooi gesprek. Ja, dat denk ik ook. Ik ga luisteren zometeen Stef Bos in Dit is de Zondag. Volgende week zijn wij er weer. En met een beetje mansel is dan Pieter Derkste de gast hier in het laatste uur van 4-7. Tot dan, goede zondag. Als de terug zijn, dan is het lente. En daarom gaan we deze week in Vroege Vogels. Nee, nee, nog even stil nog even, stil nog even, stil. Er wordt altijd geklaagd dat we door de mooiste geluiden heen praten. Mag ik dan nu, excellentie, Bleker even horen? Nou, met de grutto gaat het heel goed. Met de gaat het heel goed. Of, of dat echt, goed. echt zo is, goed. zo is dat. Dat hoort u in Vroege Vogels met ook het 50ste tuinreservaat. Oh, en Greenpeace in Afrika. Straks van 8 tot 10 Vroege Vogels.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 Zuster Jeanne d'Arc is 95 en zit al 75 jaar in het klooster. Ik heb eigenlijk wel een bewogen leventje gehad, vind je niet? Ze zijn van de laatste zusters van haar congregatie. Ik ben trots op. Vanavond in Kruis.tv: de opkomst en ondergang van de Congregatie de Kleine zusters van de Heilige Jozef. 11 uur, RKK Nederland 2. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Dit is Radio 1.